Bitcoins die staat nog steeds op 510 eurotjes. Goud? 1323 dollar per troy ounce. Nou, dan trek ik even goudgeel nat open. Olie? Eh, olie is vandaag omhoog de gegaan naar 47,34. Oké. Okay. En uh, de vruchtbaarheidsindex? Nou, dat is dus weer zo'n bijzonder verhaal. We hebben naar de grafieken uh, bekeken.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 En, maar uiteindelijk vragen ze dan aan die sporters: Was dat uh, dankzij of ondanks? <laughs> en dan zeiden ze: Ondanks. <laughs> Omdat die man roekzichtloos was en totaal geen gevoel voor uh, groepsdynamiek en, en uh, de sporten. Okay. En hij is zeg maar. Uh, chef de waarschijnlijk zonder hem hadden ze beter gepresteerd. Ja, uh. nou.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 Maar, maar dit was dus dezelfde man die dan Joeri van Gelder naar huis heeft gestuurd? Ja. Oh, oké, okay. ja. en, en de Loerse Vlucht heeft bedacht. Ja, en dat, en dat de term Loerse Vlucht, dat is dus niet door de Shunaië verzonnen, maar door <laughs> hem. Ja, okay. dat mannetje zeg maar. Ja. Dus, en terwijl hij dus aan het janken was, haalde nog iemand een zilveren medaille, Noeska Fonteyn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 Ja. Ik heb eventjes boven de 40 uur gewerkt. werken. Ja, het hartstikke idee of je even wilt dokken. Het, het woord, of de term volgens mij deze is het creëren van een pikkelarme omgeving. Ja. <lacht> oh, ja. Je kan zo bij de jargon, uh, jargon zitten. <lacht>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 Ja, inderdaad, er gaan, uh, ja hoeveel mensen gaan er wel niet weg, ik geloof. Ze zijn een prikkelarme omgeving zat. 5.000 uit mijn hoofd. Oké, okay, ja er zijn ja. 35.000, uh, of de waren is 35.000 uh, ambtenaren bij de Belastingdienst. Maar ik nou, dat... denk over, overigens niet dat de Belastingdienst nou zo'n een prikkelarme omgeving is. Want ik geloof dat daar acht, acht mensen per jaar zelf moet plegen in het gebouw van de Belastingdienst. Wat nog niet makkelijk is, omdat je allemaal metaaldetitoren hebt. En die weten dan toch nog een scheermesje naar binnen te smokkelen om dan op het toilet hun pols door te snijden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 Die uh, doet wel voor iedereen de belastingaangifte, die weet dan overal uh, waar je dan uh, wat geld terug kan vervangen, weet je wel. Uh, het is wel, ja. wel een beetje zijn passie, zeg maar, boekhouden en hij kent wel alle trucjes, weet je wel. Ja, dat, uh, dat leer je wel, ja. Dus uh, so, ja, goed. Uh, dan gaan we even naar het volgende bericht, doe ik net aan dat we hier alles over gezegd hebben. Ja, leuker kunnen we niet maken. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> misschien kunnen ze nog wel een safe manager in huren. Er zijn vast nog wel uh, meer grappen over te maken. Ja.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 Ja, het is, het is ook ja, in Amerika zie je ook veel in geva dat gevangeniswerk, zeg maar. Dat, je, dat een bedrijf die huurt gewoon gevangenen in om een soort dwangarbeid te doen. Die krijgen dan 1 dollar per dag betaald. Dat is natuurlijk super laag. En dan, dan mogen ze Ikea-dingen in elkaar zetten of zo. Mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk neigt dit steeds meer een beetje naar een soort dwangarbeid. Ja, Henk, een... ja, jij, jij hebt er vast een onderbuikgevoel bij. Hè? Ja, absoluut. absoluut. Uh, nou, gooi het eruit. Nou, Net als bij zo'n, hoe noemde hij dat? Zweefmanager. Ja, dat, dat is zo'n cultuur waarin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 zijn ze toen met elkaar een glijdende schaal opgegaan. De eh, vakbonden hebben toen gewoon compleet daar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 Het ja, bleek dus omdat uh, als je een, een tienermoeder was... dan uh, kreeg je eerder een woning uh, toegewezen als je een, kind, ja, als je een kind had, zeg maar. Hè? Als tiener. Dus heel veel, heel veel tieners namen kinderen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk, maar ja, dat gebeurt wel... Uh...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 Okay. De term voor die uh, families, dat heet dan granietenbestand. <laughs>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 Heb je, al, heb je al met ze gesproken ook? Met die jongen? Ja? Nee, we zijn nu nog alleen in het onderhandelen van... Uh, ja, weet je, ik heb ook mijn eigen personeel, tussen haakjes. En dat moeten dan zeg maar uh, st st stagiaires worden. Maar daarvoor moeten wij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 Bij ons postsorteren sorteren. En uh, nou, daar ben je in ieder geval bezig ofzo. En uiteindelijk is dat wel de bedoeling, maar de weg er naartoe is eigenlijk veel belangrijker. Ja, en daar is nu nog totaal geen enkele gevoel voor, waardoor mensen gewoon een beetje in die norm schieten van, ja, niet genoeg verdienen is eigenlijk ook gewoon, nou, dan ga je maar dood. Ja, maar, dat wil ik nog wel zeggen, want uh, je, je zegt van, die mensen hebben helemaal geen ervaring met, uh, met werken, als ze drie generaties in uh, uitkering zitten. Maar ik heb wel eens gesproken bij een uh, onderzoeksbureau, uh, met je allemaal enquêtes en onderzoekjes invullen. En dat uh, zijn voornamelijk werklozen die daar zitten, mensen met een uitkering, en die, die krijgen dan, uh, ja, waardebonnen of uh, yeah. dat soort dingen, weet je wel. Ja. Ze dus kunnen ze met korting weer uh, boodschappen bij de Albert Heijn doen of zo. Weet je wel. Ja, ja, ja, dat wordt dan hun verrijking van het uh, leven. En, en, en er is wel meer zeg maar. Hè. Dus er is wel als je... Ja, misschien heeft er uh, iemand in een uitkering ook een wietplantage op zolder. Maar ik, ik, ik, ik, ik denk wel dat ze ervaring met werken hebben, maar meer in het zwarte circuit. En daar hebben we zo meteen ook nog een berichtje over. Ja, ja natuurlijk. Hè. En wat dat betreft we hadden uh, van Koten en de B met uh, Jacobsen en van S mm -hmm. Natuurlijk ook fantastisch neergezet uh, van die beunhazen die... Uh,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 Dan moet je inderdaad de gordijnen dicht doen. En, uh, maar dat is, met de klussen is dat nogal lastig. Er hadden zakken cement, cement daarbinnen en zo. Uh. Oké, okay, dus een echt zwaar, wel de zware klussen. Zeg maar. Ja, als iemand het stukken door. Uh, ja, je kan wel zeggen tegen ze. Uh, ja, we moeten even de gordijnen dicht doen. Zodat niemand het kan zien. Maar ja dat, uh, ja, dat, dat werkt ook maar beperkt natuurlijk. Uh, of er is gewoon een uh, bedrijf uh, daar actief. En uh, een groot, gedeel van de, groot deel van de klussen. is iets zwart en dan uh, één klus wit of zo. Ja, je moet eigenlijk een soort telefoonnummer hebben van een nepbedrijf. Waar iemand antwoordt uh, als de politie belt. Van nee. Zit allemaal in orde? Eh, klopt. Heb <laughs> je hebt een soort dummy bedrijf waar alles klopt? <laughs> ja, ja, ik denk dat de grootste markt is nog wel steeds, weet je wel, met schoonmaken in huis ja. hè, en dat soort uh, dingetjes. De klusjesman. Ja, maar dat doen ja. zelfs politici, doen dat niet, uh, niet wit volgens mij. Ook met, nee. uh, Els Borst of zo, die had dan ook een zwarte uh, uh, uh, schoonmaakster, zo ja. Tuurlijk. Dat doet echt bijna niemand, dacht ik. Ik, ik, nee. ik heb ook wel eens een uh, ja, heel lang geleden, we een, uh, toen nog een studentenhuis woonde. Toen uh, zat de, de huisbaas te klagen. Toen zei: Ja, het moet nu allemaal schoongemaakt worden, anders uh, duur ik een schoonmaker in en dat zijn de kosten voor jullie. Dat zijn we naar de AZC gereden en we hebben een briefje van 50 uh, gulden gewapperd. En uh, nou, er kwam een jongen, die, uh, en binnen een paar uur was het huis Pico wel eens En die vroeg: Ja, uh, als je vaker een hebt, hebt, eerst een visitekaartje. Mm.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 omdat, eh, nou ja, zoals ik al zei, er zijn dus heel veel reorganisaties re geweest. dat een kwart van het personeelsbestand in de zorg gewoon op straat is gezet. Uh, even een kleine onderbreking. Ik heb een idee, uh, vermoeden dat je al een bruggetje aan het maken bent. Nee, nee, nee, nee nog niet. Oké, oké, oké. Maar dat uh, is wel een bericht waar jij zo meteen over wil van heren. Ja.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 Nou, ja, we houden het spannend. Ja, want we hebben een korte tijd nog Peter uh, tot onze beschikking. Uh, Oké, okay, prima. We moeten er nog even gebruik van maken, Peter. En jij ja. uh, zit hier zwart. <laughs> ja. ja, straks. Uh, <laughs> nou, hij wordt niet betaald. <laughs> ja, straks weer onze rekeningnummers uit te wisselen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, Enorme reclameopbrengsten hiervan uh, verdelen. Ja, uh, nee, want we hebben nog een berichtje over een uh, burgemeester in uh, Johannesburg. Zuid-Afrika. Drie Maraien, wat voor iemand dat is. Negen. <laughs> dat ook. <laughs> maar over zijn uh, politieke overtuiging ook het over, hè? Ja, het is een libertariër. Ja. Het, uh, ja. het is aparte dat het een beetje rommelt. Dus Zuid-Afrika gaat natuurlijk al een tijdje heel slecht. Maar er is wel een beetje een libertarische opleving. De ANC doet het ook heel slecht. In, uh, die hebben een zodanig corrupte toestand gehad dat ze nou langzamerhand overal beginnen te verliezen. En ook in Pretoria.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 Namen aannemen, maar niet die associatie met het communisme. Dat iedereen is daar zo zat, weet je wel. Ja, maar dan is opeens democratisch socialisme of zo. Je geeft het een ander naampje en mensen, mensen die kunnen het toch niet, niet uit elkaar houden, zeg maar. Ze, ze, ze kunnen niet in principes denken, ze kunnen alleen in labeltjes denken. En dan heb je ja, communisme moet je niet meer hebben, fascisme moet je ook niet hebben.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 Free Market Foundation, van Zuid-Afrika's Board of uh, Directors as well. Hij uh, heeft een boek geschreven, Capitalist Crusader, Fighting Poverty Through Economic Growth. Ja, Juri heeft. die zei inderdaad uh, dat hij hem kende, deze persoon. Uh, uh, die heeft een voorwoord geschreven in zijn boek. Ja, uh, ja, het is uh, 4,5 miljoen mensen, dus het is wel... Uh, ja, maar Johannesburg is natuurlijk de moordhoofdstad van... Uh,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 is over de wetse beschaving, wat wel wordt ontdekt. En het eerste wat die stam besluit is om een libertarische pijl op te richten. Ja, dus dat zijn die stammen die dan wel heel goed zijn in zelfverdediging, maar dan nog ja, het vuurwapen nog niet hebben uitgevonden. Dus eh, komt er komt ja, een vlie ik... vliegtuig ja. over vliegen en dan zit daar vol met pijlen. Ja. Ja, ik denk dat er ook een hoop vluchtelingen heen gaat, zeg maar. De beste vluchtelingen van al over de wereld die overal alle oorlogen beu zijn en de bemoeizucht, die gaan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 Ja, die zitten vlak naast het communistisch land. Dus ja, die zagen inderdaad dat dat niet werkt, ja. ja het is natuurlijk ook wat, uh, wat jij net zei, Johan. Dat in, in Oost-Europa bijvoorbeeld, ja, daar hebben ze nog een uh, enorme allergie en alles wat communisme heet. En ja, dat is één, één stapje verder dat je begrijpt wat het principe is. Zeg maar, het grote idee van uh, mooie praatjes om macht over mensen uit te oefenen En de economie te gaan plannen en hun leven te gaan plannen en hun leven over te nemen, zeg maar. Ja, ja. En als je dat begrijpt, en ik, heb het, heb, ik ontmoet ook wel eens een mensen uit Oost-Europa. Europa. En ik heb het idee dat ze inderdaad sneller een, een rat ruiken dan, dan wester-Europese mensen. Zeg maar. Bij de EU hebben ze al iets van, hmm, er zit een beetje een luchtje aan. Dat doet me ergens aan denken vaag. Ik, ik blijf er een beetje half bij bungelen, zeg maar. Ik, ik doe wel mee, want ik wil er wel bij horen, maar ik ben ook zo weg. En, en dus die Varslach Havel bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk ook een heleboel libertarische dingen gezet. De laatste Poolse regering heeft ook al sterk afstand genomen van de, van de EU. En dus ik denk dat die Oost-Europeanen daar meer door hebben. En in Nederland heb je nog steeds de Pechthols, die, die denken: nou, het is allemaal geweldig, de EU. Wie kan dat nou niet willen? En dat zei, uh, zei Mark Rutte natuurlijk ook. Van, nou ja, wie, wie, wie wil dat nou niet? Het is toch helemaal geweldig? Dat is zo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 Maar wat nu? Wat gaan we nu doen om het uh, alsnog te verbeteren? Sportevenementen sport doen met elkaar of zo. Ja, wat dan ook. Nou, in ieder geval het liefst dat je uh, daarover be na begint te denken. Uh, zonder traumatische evenementen zoals een. Uh,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 Ja, en, en de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk echt totaal, hè, met bombardementen en dat soort dingen. Nou, maar dat is allemaal vanuit uh, hiërarchie gebeurd. En zonder eigenlijk het volk ja, de, daarin goed te beschermen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het volk was rond die tijd, het, waar die ontwapend vanwege de vrees van uh, socialistische en communistische revoluties. En dat is de reden dat in uh, Nederland de wapenwetten uh, heel erg streng geworden waren. En maar in Duitsland ook.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 Ja, mijn gokjes. Omdat, nee, <laughs> ja, ja, uh, <laughs> omdat ze bang waren voor de revolutie. voor de royalty. Dat is ook een baron, hè. Omdat ze bang waren voor de revolutie. Mensen, dat doet me hun naam mee uh, vermoeden.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 ja, ik denk dat het de ultieme nut voor dat soort mensen, als je echt helemaal aan de grond zit, dat is om ze allemaal in het leger te douwen. En dan zeg je gewoon van ja, Poetin komt eraan en zat. Uh, en uh, ja, we moeten gewoon. Uh, die staat op het punt om over ons heen te lopen. En uh, er is totale paniek. En dan, uh, dan kan je al die mensen, ja, die zien daar dan nog enige eer in om uh, zichzelf op te offeren om het land te redden of zo. En dan,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 Verspreiden. Zeg maar. En dan stort je al die mensen af in de benosine en hoef je die verplichtingen nooit na te komen. Zeg maar. je, je gaat gewoon een groot leger terug en je komt zonder leger en je komt een zonder leger terug.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 Hun ziel eigenlijk. Mm -hmm. uh, en ja, als het dan daarna niet komt, dan zitten die leiders die met een enorm probleem. Die moeten dan eigenlijk die laar afserveren. Dat, uh, dat is altijd een beetje eng, ja. Eng en uh, best wel sneu. Ja, heel sneu, ja. ja. Ja, ik denk dat de brugtje naar Venezuela nu al gemaakt is. <laughs> <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ook zo'n land. Uh. <laughs> ja, dat is een land die, die doet precies datzelfde draaiboek om, eh, om je samenleving in de vernieling te draaien. Ook daar hebben mensen natuurlijk de macht gegrepen eh, met de, de hulp van het volk om die, het, het volk vooruit te helpen. En hebben ze alle, alle dingen genationaliseerd en onteigend en allemaal vriendjes gegeven in de Staten. Eh, ja, nou heb je natuurlijk enorme inflatie heb je gehad, 490% zie ik daar, 700% voor 2016. Eh, ja, er, er is een enorm probleem met voedsel, er is geen toiletpapier meer. En wat doet, eh, wat doet eh, de president?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 Dus alles drijft ze richting ja, meer hulpeloosheid. Weet je hoeveel criminelen vrijwillig die wapens hebben ingeleverd? Oh. Ja, dat is ook die, De criminelen die zijn dan nog meer de bazen. Het is nog makkelijker om. Uh, en Wil, je kan afvragen hoeveel Venezuelanen hoe Venezuela hier echt intrappen, zeg maar. En braaf hun pistooltje inleveren. Ja, wat ik zag, uh, ik heb ook ik heb het op het journaal gezien te vallen. Ja, We hebben wel aardig wat uh, wapens uh, platgevalst, mm. dus Ja, Het kan natuurlijk ook allemaal voor de show zijn geweest. Maar... Ja, maar wat ze ook wel eens doen is, dan kopen ze ze op. Hè, ze zeggen, nou hier ben je wat geld. En dan uh, mensen denken: ja, heb, heb ik morgen weer je eten? Ik kreeg wel een beloning voor. Uh, dus dan in uh, spullen uh, werd het dan uh, vergoed. En niet in geld, want dat is het toch niks waar? Ja. Dus ik kreeg, uh, je kon elektronica krijgen, een toiletpapier of zo. <laughs> toiletpapier. <laughs>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 het IMF. Ja, wat dat toch op, op zich een club is die heel enthousiast over dwangarbeid zijn. Maar wie, wie bedenkt dit soort dingen eigenlijk? Ja, dat zijn weer ons, onze elite, kom je dan op terug. Ja, maar er zit er is een brein achter de helstad, hè, Venezuela. Ja, die, die Spaanse marxistische econoom geloof ik. Hè. Ja, maar Filio.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 Nu al mee bezig, een jaar of uh, 120. Hè. Uh, de Russische Revolutie was uh, 1917, uh, uh, geloof ik. Ja, uh, nou ja, 100 jaar dan. En, en het heeft allemaal gefaald. En dat hebben we allemaal meegemaakt. En in elk, elk dat soort systeem wordt, zeg maar, de uh, Aanleiding van waarom uh, zou dat moeten zijn, die wordt ook continu vergeten. En dat is de arbeidsomstandigheden. Ja, klopt. Uh, het idee dat de arbeider wordt uitgebuit, dat komt dan van Marx. En zijn uh, oom, die, dat was uh, Leon uh, Philips, dat is een tabaksfabrikant en een textielhandelaar. Ja, die had daar uh, regelmatig discussies over met Marx. En hij was het oneens. Want uh, uh, hij wees er steeds op: van ah, ik zorg wel goed voor mijn personeel. En kom anders gewoon een keertje kijken. Maar ja, uh, dat weigerde Marx. Want anders zou hij zien dat zijn theorieën niet klopten. Ja. Dus ja. Uh,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 Nou, iedereen herinnert zich ook... Er de... was toch een hele sterke verzetsbeweging. Ja, ja. ja de Duitsers zeiden, ook die baan En ik zei, doe je die baan Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Ja, ik zat in het verzet.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 fascisme uh, wat dat betreft heel veel op het uh, socialisme leidt... in de naring van het communisme... van dat het individu uh, compleet wordt opgeofferd... Hè, voor ja. het uh, uh, algemeen belang... En ja, dat is precies wat Hillary Clinton ook zegt. Hè? Van, uh, ja, het, het individu is ondergeschikt aan het algemeen belang. Ja, en het is... ja, gro groepsbelang boven eigen belang, toch? Dat ja, is de, hater, dat al, dat uh, de slogan uh, van de NSDAP. Gemeinut gate voor eigen nuts geloof ik. Terwijl um, nou, iemand als A Ayn Rand die zei van nou, hè, de, de, de, het individu is het bouwsteentje van de samenleving. Ja. On, je kunt het niet delen. Je kunt het niet uh, proberen. Met, en dat is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 En dat je dan daarna gaat uh, genieten van. Uh, Kijk, dit hebben wij toch mooi gepresteerd. Kunnen we mooi op een dollarbiljet zetten? Ja. <laughs> <laughs> en dan betaal je het personeel uit in uh, staatsobligaties. Ja. <laughs> maar dan uh, compleet, zeg maar, het, het leidensweg er naartoe. En een vast contract, hè, van D66. Ja. Ja. Hartstikke uh, <laughs> <Uit geschiedenis laughs> uh, uh, Allemaal. Ja. Uit de geschiedenisboeken schrijven, zeg maar. Hè, van dat het gewoon een complete leidensweg uh, was. En uh, uiteindelijk nog een verneukte uh, ouderenzorg, als ze dan klaar zijn.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 Nou, hoeveel fabrieksarbeiders zijn er nog? Uh, ja, dat is ook zo, ja. <laughs> uh, in 100 jaar is de dienstensector natuurlijk enorm toegenomen. Uh,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 Oude knarren die erin blijven geloven en er uh, mee blijven doorgaan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 En nu krijgen ze dan een belofte van de overheid op, uh, waar ze mee betaald worden. Ja, het is natuurlijk belachelijk voor woorden. Uh, waarschijnlijk krijgen ze daar ook nooit meer wat voor. Maar het is uh, supposedly het 1-to-1 parity met de US dollar zit hier gekoppeld. Nou, een cheeky idee. Ja, maar goed, het is een uh, nou ja, min of meer fiat-land. <laughs> dus als je vergelijking met VND wil trekken. Aandeel van VND weet ik veel, te goed bon, of, uh... Ja, het is een te goed bon van een bedrijf, ja. ja. <laughs> Dat is toch wel sneu eigenlijk, hè? Maar goed, ja. Ja, ze hebben wel 2,5 miljard aan de ...migraties hebben ze opgestapeld, de overheid. Dat is weer in no-time zo doorheen. Ja. Dat had je ook in de tijd van de Franse Revolutie. Dat hadden ook al rare experimenten met de, de, de landerijen... ...die de Franse ja. staat had gevorderd van de, van de kerk. Ja. En uh, daarmee werd dan... Uh, ...dat was een onderpand voor het geld dat ze drukten. Dat was zo'n succes. Ja. Nou, dat doen we nog een keertje, nog een keertje... ...nog een keertje, nog een keertje, nog een keertje. Ja. In no-time was uh, dat geld geen flikker meer waard. Hè. Ja, nou ja, goed, ja...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 is om van de ene baan naar de andere baan te hopen, ja. zonder dat je, hè, en als dat er twee maanden niet lukt, zeg maar dat het ook geen probleem is. Ja. ja. En, denk je juist zoveel mogelijk van al die regels af moet. Ja, Ja, ja, ja precies, want nou kijk, uh, die komt dan eerst bij het UWV waarvoor je gewoon meestal betaald hebt en wat gewoon een verzekering is, en, uh, en, maar die uh, verkopen hun uh, huid op het uh, allerduurst. Dus dan, je bent eigenlijk een klant van hun. Maar je merkt dat nergens in terug. Heel veel ja. mensen we weten dus niet eens dat de VVO-verzekering staat. Oh, ja. en, dat, en, en als die VVO-verzekering staat, kan je het makkelijk privatiseren. Ja. Hè, en maar uh, als je zeg maar niet uh, kunt uh, omscholen of wat dan ook, wat UEV's ondertussen ook niet meer doen, hè. Uh, Die helpen je al niet meer bij scholing of wat dan ook. In wezen gaat een enige gesprek nu over van hoe vaak je solliciteert. Daar ja, ja. moet het niet van uh, afhangen. Nou, als je daar dus zeg maar die periode niet kunt overbruggen, nou, dan kom je dan in dus bijstand. En dan ben je dus een trotse werknemer geweest. En het lijkt alsof dus, zeg maar, de wet op werken bijstand erop geënt is om dat laatste beetje trots uit te persen, zeg maar. Dat is een soort asielprocedure, zeg maar. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En gewoon de.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 En er veel meer durven te zoeken naar hun plekje. Ja, ik denk dat je wel het bruggetje gemaakt hebt naar jouw hoofdthema. Het falen van de participatiemaatschappij. Ja, en dan zou ik op dit moment het even afscheid nemen van Peter. Mooi. Want dan moet we wachten weer een werkgever op jou. Ja, <laughs> het ravel, jongens. Oké, okay, nee, dan dankjewel dat je erbij was. Oké, okay, de participatiemaatschappij. Ja, ja, ja. Daar, daar is iets mis mee. Ja, die heeft gefaald. No, no shit. Ja. En wie schuld is het? Nou,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 dat het jaar daarop gelijk al de grootste verandering in de zorg ooit eh, zou moeten plaatsvinden. Dat betekent dat voor gemeentes die kregen toen jeugdzorg erbij, geloof ik, zorg en ouderenzorg. Het ging dus eigenlijk van de landelijke bestuurders ja. naar lokale, landelijke ambtenaren, naar lokale ambtenaren. Die, uh... ja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 Maar de proces, het proces waarop je die zorg krijgt, die was in de eerste fase onduidelijk, omdat je moet je voorstellen, stel je nou eens voor je oma die wordt wat slechter te benen. Dan is dus al de vraag, dankzij die verandering in de zorg, met, met wie gaat je oma nu bepalen van hoeveel zorg ze gaat krijgen.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 Opvolgen van een bejaardentehuis. Bejaardentehuis was als je 65 zo'n beetje bent. Nou dan ga je gewoon daar zitten. Nou, op een gegeven moment moest je wel een aantal zorgvragen hebben. Om in zo'n uh, huis te komen. Maar nu moet je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 idioot hoog tempo is ingevoerd, zonder aanleiding zeg maar, hè, van nou, het moet gewoon nu. En uiteindelijk hebben de gemeentes nog wel een jaar eh, uitstel eh, gekregen. Maar laat ik het zo zeggen, op een gegeven moment, eh, 2014 eh, werden natuurlijk de plannen ontwikkeld. In oktober eh, 2014 eh, werd in Groningen pas het plan gepresenteerd. Dus had je nog drie maanden voordat de regeling in zou gaan. Nou, een deel van het plan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 Maar mensen zijn mensen, dus je hebt natuurlijk ook een nieuwe aanwas. Wat moet je daar nou weer mee? Ja, dus de druk stapelde zich alleen maar op. Ja, en dat heeft voor heel veel mensen natuurlijk al, met name de zorgafnemers, al heel veel teleurstelling teweeggebracht.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 dat je als iemand zorg nodig heeft, geef het dan ook gewoon. Ja, Dat blijkt toch moeilijk te zijn, want iedereen moet zijn plasje erover doen. Het moet volledig volgen de regels. En als je buiten die regels valt, ja, dan wordt het aantal partijen waarmee je te maken krijgt nog groter. Met als gevolg dat zorgvragen nog steeds geen zorg krijgt. En dat is frustrerend. Iedereen wil natuurlijk wel die zorg aanbieden.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 Uiteindelijk gaat het om empowerment van uh, de zorgvragen. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat moet dan specifiek veranderd worden? Wat er specifiek veranderd moet uh, worden is dat de zorgvraag, dat het ook normaal wordt om, om uh, zorg te krijgen als je het echt nodig hebt. Mm -hmm. Maar dat het ook abnormaal wordt om zorg te krijgen als je het niet nodig hebt. Mm -hmm. En dat hebben wij in de verzorgingsstaat uh, te veel uh, meegemaakt. Wie moet het product leveren? Ja, daar maakt niks uit. Nou, Maar wel wat uit? want nu, nu gaan we naar de lokale ambtenaar. Ja. zijn, zijn dat de, de beste mensen voor die taak? Ja, goed. We hebben eerder in de uitzending ook over gehad. Uh, ook in de zorg ontstaan nu ook uh, clandestine uh, ringetjes en uh, dus bu nu buiten de overheid om. Oh.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 Ja, ja. ja, maar toch is, is daar een, een, een proces voor nodig geweest die al... Echt decennia lang duurt. Want we hoeven, hoeven zorgvragers niet te betuttelen. En nou ja, ook hier. Ik heb het WMO-debat hier in Groningen meegemaakt. En als je hier de libertarische boodschap vertelt. Ja, dan word je echt al gelijk neergesabbeld als uh, iemand die echt niet om mensen geeft. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, ik, ik zeg altijd. als je.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 Stelsel. Uh, yeah. Ik denk echt gewoon echt als het daarop aankomt, uh, wanneer ik 40 ben of zo, voor mezelf besparen of zo. Mm -hmm. En dan flink ook, denk ik. Ja. Uh, uh. En uh, ja, eigenlijk heb ik zelf ook niet heel veel ervaring gehad daarmee. Maar, uh, je, bent nog, je bent nog jong, hè? Dus, uh. <laughs> ja, sommige dingen zijn gewoon echt zo onlogisch. Yeah, uh. ja, het even wachten rijden voor psychologische zorgen. Maar zijn er zijn ook weer psychologen die niet aan werk kunnen komen. Yeah. Stop, dus, het slaat gewoon nergens op als je. Nou, ja. Yeah. ja, ik snap je helemaal inderdaad. Het ja, is een uh, totaal krankzinnige wereld, natuurlijk, maar goed, ja. Ik wou nog wel even een oproepje voor. Ja, als jij nog even een laatste wijze woord uh, wil uh, ah, Nee, dat is geen wijze woord. Gewoon echt een oproepje. Okay. Volgende week heb ik uh, twee gasten in mijn uh, uitzending. Ja. Die eerste is uh, Rick uh, Kleinsmit. Mm -hmm. Hoe heet dat? Uh, kandidaat lijsttrekker voor de Libertarische Partij. Ja, ja. In de kringen toch ook wel uh, redelijk bekend. Uh, al wel, geloof ik. Mm -hmm. ja, als mensen vragen hebben aan hem, ja, uh, post dat ergens of zo. Ja, ik denk dat we toch wel even een specifieke moeten doen voor onze communicatie want inderdaad voor de vorige groeproep heb ik niks uh, gehad en uh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 Periode en dat soort dingen. Hè? Want daar is natuurlijk ook eh, benieuwd naar. Als je gratis geld krijgt, word je daar dan lui van. Dus dat soort dingen komen ook aan bod. Maar als je ook andere vragen hebt. Hè, over het theoretische vlak of wat dan ook. Dan wil ik die graag aan hem stellen. Want ik kan ook niet elke vraag eh, verzinnen. Dus eh, stel die vraag. En eh, nou, voor de rest wil ik natuurlijk ook met hem heel graag over vrijheid eh, praten. Om te, eh, kijk, in wezen. Voor heel veel eh, liberalen en libertariërs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 Jij mag even de afkondiging doen. Standaard afkondiging gewoon. Ja, ja je doet het gewoon recht uit je hart. Ja, jongens, jongens, groeten. Doei. <laughs> ja, mooi. Dat zijn wijs woorden. Ja. Zo kan het ook. Ja, gedaan. Ja, zo kan het ook. Nou, nou, goed, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, ja, doei ja. Doe je ja. gewoon. Doei. doe je. Ja, gewoon doe. idee hier is de eind.